Het is net een huwelijksnacht, de eenzame bruid ligt in bed en staart voor zich uit. Want er man is pleiten en zij roept luid, verdomme, dit gaat.